Drie uur. Rashid Finch met het NOS-journaal. Manchester United krijgt een notering aan de beurs van Wall Street. De eigenaar van de Engelse voetbalclub verkoopt zo'n 10 van de aandelen... en hoopt zo'n 245 miljoen te verdienen. Manchester United gaf vanaf begin jaren 90 ook al aandelen uit. Maar daar kwam een eind aan, toen de familie Glazer de club opkocht... en Man U van de beurs haalde. Met de nieuwe beursgang hopen de Glazers de schuldenlast van de club te verminderen. Manchester United staat ruim een half miljard euro in het rood.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 In de vorige uur hebben we de eerste twee delen beluisterd... en Eigman is op het spoor gekomen in Buenos Aires. We gaan verder naar gegevens uit het gelijknamige boek... over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst. Dit is deel 3. Het net wordt aangetrokken. Jozef, let op. Daar komt hij aan. Ja, dat is hem. Groot en hartstikke blond. Wat je noemt een Germaan. Ja. Hij gaat naar die scooter.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 direct op, Jozef. Dan raken we misschien kwijt. Dan raken we maar kwijt. Dan proberen we het morgen weer. Ik wil onder geen beding dat hij in de gaten krijgt dat hij gevolgd wordt. Ja, dat wordt. begrijp ik, maar... Zie je hem wel? Ja. Hij staat voorgesorteerd bij dat stoplicht. Hij gaat linksaf. Daar kun je mooi achter gaan staan. Ben je nu niet al te voorzichtig, Efraim? Hij heeft toch geen enkel idee? Nee, nu nog niet. Maar we moeten hem op geen enkele manier op het idee brengen. Hij weet goed waarom zijn ouders in Argentinië wonen en niet in Duitsland. Talrijke oud-Nazies wonen gewoon in Duitsland... en hebben daar zelfs weer vooraanstaande posities. Maar zijn vader blijft in Argentinië. Deze mensen blijven op hun cuvive. Reken daarop, op, Jozef. En krijgen ze aangewaan, dan verdwijnen ze. Zuid-Amerika is groot en in nagenoeg elk Zuid-Amerikaans land kunnen ze onderduiken. En zoek ze dan maar weer eens op. Je hebt gelijk gaat hij weer. We gaan naar beneden. Hoe heet het hier, Jozef? Dit is de wijk Fernando. San Fernando. San Fernando. Let op, hij gaat rechtsaf. Het licht springt op oranje. Moet ik doorrijden? Ja, ja, rijd maar door. Ja, sorry, mensen. Hey, ik zie hem niet meer. Hier in deze straat. Even goed uitkijken naar die scooter. Geen spoor. Hoe heet die straat hier? Op die hoek is een naambordje. Garibaldi straat. En hier houdt die straat op. Weet je wat je doet? Keer hier en dan rijden we die straat nog een keer rustig door en verder niets. Dan gaan we morgen om deze tijd aan het begin van de straat posten. Hij moet in deze straat wonen. Dat kan haast niet anders. Inlichtingen. Goedemiddag, mevrouw. Zou u mij het nummer kunnen geven van de heer Clement? Hoe spelt u dat? Clement K L E M E N T. Ogenblikje. Deze naam komt niet in de gids voor. Hé, hey, dat is vreemd. Ik heb een paar jaar in Brazilië gewoond en ik ben nu op zoek naar een oude vriend hier. En ik weet zeker dat hij telefoon had. Hoe lang is dat geleden? Een jaar of vier, vijf. Tja, dat kan ik moeilijk nagaan. Zijn er nog gidsen uit die periode? Jazeker. Die kunt u op het postkantoor wel ter inzage krijgen, denk ik. Bedankt voor de moeite, mevrouw. Wat kan ik voor u doen, meneer? Ik zou graag een oude telefoongids inzien. Zou dat gaan? Van welk jaar? Zo omstreeks 1953. Van Buenos Aires? Ja. Dus even kijken. Um, is 1954 ook goed? Ja, eens proberen. Ik ben op zoek naar een oude vriend, maar die staat niet meer in de gids van dit jaar. <laughs> Alsjeblieft, kijkt u maar eens. Ja, merci. Okay. Alsjeblieft. Daar staat hij. Ricardo Clement. Laat ik hem nou gevonden hebben. Hebt u een pennetje voor me, jevrouw? Nou, dat is mooi. Alsjeblieft. Dank u. Ricardo Clement. Avenida Carba 15, Oli vos. Aha, Oli In die wijk lag de Chacabuco-straat ook. Zeer bedankt, mevrouw. Tot uw dienst, meneer. Het komt hierdoor, meneer. Het is hier toch Avenida Carba 15? Ja, hoezo? Ik ben vertegenwoordiger van een Amerikaanse firma... Met een nieuw soort waspoeder. Oh. En volgens mijn gegevens zou hier een wasserij zijn. Nou, ja, dat klopt. In zoverre, er is hier een wasserij geweest. Van Clement? Dat weet ik niet. Want die wasserij was al failliet toen ik hier kwam werken. Ja, de baas had het altijd over die Duitser. En die is failliet gegaan, zei je? Ja, mijn baas heeft die failliete boel opgekocht. En gebruikte die hier nou als loods. Hoe lang is dat ongeveer geleden? Nou... Ik werk hier alweer twee jaar, dus dat zal minstens tweeënhalf jaar geleden zijn geweest. En heeft die man nu ergens anders een wasserij? Nou, dat zou ik echt niet weten, meneer. Nou, bedankt in elk geval. Ja, nou, tot uw dienst. Ja? Ephraim met Jozef. We gaan weer posten in de Garibaldi straat. Dat was ik wel van plan, ja. Zorg dat je er een half uurtje eerder bent. Ik heb geweldig nieuws. Wat dan wel? Ik ben papa op het spoor gekomen. Ik wil nog even iets uitzoeken en dan kom ik rechtstreeks naar de Garibaldistraat. Hoe laat ben je daar dan? Uh, laten we zeggen om half zes. Uitstekend. Tot straks. Ricardo Clement, zeg je. En ondanks die Spaans klinkende voornaam werd hij die Duitse genoemd? Precies. Je kunt wel zeggen, eens een Duitser, altijd een Duitser. Let op, daar gaat hij. Rij maar zachtjes, Jozef. We kunnen hem in deze straat gemakkelijk in het oog houden. Hij stopt. Wij ook. Hij duurt het hek open en duwt de scooter naar binnen. Oh, ja. Rij nu gewoon langs het huis. GELUIDEN. Mooi zo, Jozef. Hij ging juist het huis binnen en hij gebruikte een sleutel. Dus Clement Junior woont hier. Wat doen we nu? Het liefst zou ik hier dag en nacht posten, maar dat is niet mogelijk. Ik zou zeggen, rij maar even om naar die brede avenida... en dan wil ik iets eten en dan kunnen we de zaken even rustig op een rijtje zetten. Ik voel dat we op het goede spoor zijn, Jozef. Ja, ik heb datzelfde gevoel. We mogen nu dus geen, geen fouten meer maken. Die straat is weliswaar niet zo stil, maar postende mensen. Zoiets wat gauw op Nou, In elk geval rijd ik elke dag een paar keer door die straat... en dan neem ik elke dag een andere huurauto. Ik wandel een paar keer voorbij mijn huis. En elke dag kled ik me anders. Nou, een goed idee, Jozef. Ja, dat kun je doen. Ik ben bezig met de constructie van een fototoestel gemonteerd in een actentas. Ongemerkt en zonder naar het huis te hoeven kijken, kunnen we dan foto's maken. Na elke foto schuift het filmrolletje automatisch op. Je kunt wel dertig foto's achter elkaar schieten. Uitstekend, Efraim. Wanneer denk je dat klaar te hebben? Nou, Wat dacht je? Vannacht natuurlijk. Morgen gaan we al onbeurten mee op stap. We moeten zo gauw mogelijk te weten zien te komen weer in dat huis wonen. Ik weet aan een oude vrachtwagen te komen die met een zeildoek is overspannen. Die kunnen we best bijvoorbeeld een weekend schuin tegenover dat huis plaatsen. Daar is zo'n parkeerplaatsje. En in dat zeil maken we dan een paar kijkgaatjes. Daar kun je ook de fotograferen. Uitstekend, Jozef, uitstekend. Nou, zullen we dan nu maar afrekenen? <laughs> Het lijkt wel of je haast... Dat heb ik ook, Jozef, dat heb ik ook. Ik wil eerst nog even langs het huis rijden en dan gauw aan de slag met mijn fototoestel. Mag ik even afrekenen, Obe? Ja? Alsjeblieft. Post uit Buenos Aires. Dat zullen de foto's zijn. Ik heb juist een uitgebreide brief ontvangen van Efraim. Uh, loop nog niet weg Esther, blijf er even bij. Mm -hmm. Ik sta voor een verschrikkelijk moeilijke beslissing. Wat een foto's. Die jongens hebben niet stilgezeten. In dit huis zou Eichmann volgens hen dus wonen. Hier. Op de achterkant staat Eichmanns vrouw. Laat eens kijken. Tja. Zij twijfelen geen moment meer. Maar het zou heel goed kunnen. Hoe oud is ze nu? Omstreeks de 45. En ze had donker haar. Dat klopt dus wel. Ook een typisch Duits gezicht, hè? Tja. Tja. Nou, We moeten de zaken eens op een rijtje zetten. Ik wil Nathan erbij hebben. Nathan met Isser. Ik wou dat je even bij me kwam. Ik sta voor een grote beslissing. Kijk. Deze figuur zou Eichmann zijn. Hier. Hm, niet erg duidelijk, maar hij komt altijd in de schemering thuis, schreven ze me. Maar volgens die contouren... behoorlijk kalende man... Ruim 1,70 meter. 70, slank postuur. Omstreeks 50 jaar. Dat klopt. Dag, chef. Ga zitten, Nathan. en Denk eens even met me mee. Uh, vanaf het begin recapitulerend. Uh, het gaat over Eichmann. Uh -huh. We kregen bericht van een Joods advocaat in Frankfurt, een zekere gebouwer... dat hij een gesprek wil hebben over de verblijfplaats van Eichmann. Eichmann zou dus nog leven. Het blijkt dat een relatie van bouwer in Buenos Aires... aan hem het adres heeft gegeven waar de familie Eichmann zich zou ophouden. In Buenos Aires? In Buenos Aires. Hoe wist hij dat zo zeker? Daar kom ik dadelijk op. Als eerste stuur ik daar Ruben Gorel op af. Hij benadert omzichtig het huis. Komt erachter dat het huis uitsluitend wordt bewoond door een familie Schmid. En die Schmid, een Oostenrijker, kan onmogelijk Eichmann zijn. Wegens de taalbarrière komt Ruben niet verder... En ik roep hem terug. Maar heeft Ruben dan geen contact opgenomen met de zegsman van die bouwer? Dat kon hij niet, want die naam wilde de bouwer aanvankelijk absoluut niet prijsgeven. Oh, juist. Uh, wat was de volgende stap? Jij bent toen weer naar Bouwer toegegaan... en hebt hem geprest de naam van die zegsman openbaar te maken. Uh, je zegt het iets te sterk, maar het komt er wel op neer. Ik kreeg toen het adres van een oude advocaat in Buenos Aires, Herman met een introductiebrief. Daarmee heb ik Efraim naar Buenos Aires gestuurd. Nou, wat blijkt nou de aanleiding te zijn geweest? De dochter van die Herman, overigens zijn achternaam... had een jonge man ontmoet waar ze een beetje mee gescharreld heeft. En die had zich voorgesteld als Nico Eichmann. Die Herman is een Duitser? Ja, maar al in de dertige jaren uit Duitsland gevlucht... omdat hij een Joodse moeder had. Uh, ja. De naam Eichmann, zij zijn dochter niets, maar de vader des te meer. Goed, die schuil raakte uit. Ja, mede omdat de jongen er uitgesproken antisemitische denkbeelden op nahield. Precies. En die jongen had ook nog gezegd dat zijn vader een hoge positie had gehad in Hitler-Duitsland. Efraim, samen met een student, Jozef Tal, die in Buenos Aires studeert en vloeiend Spaans spreekt, pakte de zaak grondig aan. Dat meisje wist dus waar die Eichmann woonde. Juist. In zoverre is er, als ik het tenminste goed begrepen heb... dan heeft die jonge Eichmann zijn adres nooit aan haar gegeven. Maar toen het al uit was, heeft ze hem een adres binnen zien gaan. Je hebt gelijk. Die jongen had gezegd dat hij bij zijn ouders woonde... en hij ging met een sleutel dat huis binnen. Dus dat meisje trok toen de conclusie dat de familie Eichmann daar woonde. Nou, op zichzelf niet onlogisch. Maar leeft Eichmann daar dan... Onder zijn eigen naam? Dat was vanaf het begin het zwakke punt, Nathan. Daarom stond ik er aanvankelijk sceptisch tegenover. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dat bleek dus inderdaad niet het geval. En we nemen nu dan ook aan dat die zoon zich min of meer versproken heeft. Herman, Eichmann, dat rijmde en daar hebben ze nog op <lacht> Maar om dan nou in het kort verder te gaan... Ephraim en Jozef komen erachter dat op dat adres kort geleden nog een andere familie had gewoond. Ze komen achter de naam Clement. Ze komen erachter dat de zoon nog in de buurt werkt. Ze ontdekken die zoon, volgen hem... en komen zo achter diens huidige adres. Met veel kunst en vliegwerk hebben ze dat huis met fototoestellen beschoten... en hiervoor je ligt daarvan het resultaat. Kijk, dit zou bijvoorbeeld de vrouw van Eichmann zijn... Qua leeftijd, postuur, kleur haar... zou dat mogelijk zijn. Ja, ja, ja. Hier heeft ze een jochie op haar arm. Achter op de foto staat... zoontje van Eichmann. Hebben een mama horen zeggen. Dat kind moet dan in Argentinië geboren zijn. Ook dat zou kunnen. Waarom niet? Die vrouw is rond de 45. En dit is Eichmann. Niet duidelijk, maar niets wijst erop... dat het hem niet zou kunnen zijn. De legpuzzel past dus. Ja, voor zover wij over de stukjes beschikken... kunnen ze in elkaar geschoven worden. Maar het totaalbeeld ontbreekt nog. Weet je wat het is, Nathan? Als wij overtuigd zijn Eichmann gevonden te hebben... dan zijn wij niet van plan om hem aan de autoriteiten al daarover te leveren. We hebben genoeg ervaring met Zuid-Amerikaanse landen... om wantrouwig te zijn daar waar het gaat om berichting van oorlogsmisdadigers. Ik druk me voorzichtig uit, zoals je wel zult merken. Maar we willen hem ook niet ter plekke liquideren. Je wilt hem hier naartoe brengen? Precies. Deze massamoordenaar, die rechtstreeks verantwoordelijk is... voor de moord op honderdduizenden Joden... die moet voor het aangezicht van de wereld terechtstaan... in de Joodse staat Israël. Volkomen met je eens. Maar dan moet wel aan een aantal dringende voorwaarden worden voldaan. En De eerste voorwaarde is... de identiteit van Eichmann moet voor 100 procent vaststaan. Om Eichmann van Zuid-Amerika naar Israël te krijgen langs illegale weg... voor mij is dat vast dat legaal uitgesloten is... dat zal een hele operatie worden. En zetten wij die operatie in beweging... dan moet voor de volle 100% vaststaan dat wij Eichmann op de korrel hebben. De vraag is, hebben wij die zekerheid? Onze mensen in Argentinië zijn ervan overtuigd. Maar dat is voor mij nog niet genoeg. Op welk bewijs wacht je dan nog? op het overtuigende bewijs. Een jongeman die gezegd heeft, of liever gezegd zou hebben... dat zijn vader in Duitsland een hoge post heeft bekleed... en die zegt Nico Eichmann te heten, Is dat onomstotelijk de zoon van Eichmann? Het huis waar hij met de sleutel naar binnen gaat. Zijn daar dan ook zeker zijn ouders woonachtig? De familie die qua omvang geen aanwijsbare afwijkingen vertoont... ten aanzien van de samenstelling van het gezin Eichmann... Is dat dan ook het gezin Eichmann? Nu is ze zo op soms, chef. Passen de stukjes toch wel wonderlijk goed in elkaar? Ja, dat vind ik ook. Maar dat komt misschien ook wel omdat we graag zien dat ze in elkaar passen. Een jurist zou daar steller anders over denken. En wij zouden onnoemelijk geschade aanrichten als wij ons zouden vergissen. En de verantwoordelijkheid daarvan berust uitsluitend en alleen op mij. Ja. Ik geloof dat je gelijk hebt, Esther. Er zijn duidelijke aanwijzingen, maar de zaak is nog niet rond. Juist, Esther. En ik moet de zaak afgerond hebben. Ik weet wat ik doen moet. Ik roep Efraim terug en stel een team van deskundigen samen. Waarom moet Efraim terug? Omdat een mens die gefixeerd is door een gedachte, een overtuiging... Sneller geneigd is de objectiviteit... en vooral ook de voorzichtigheid uit het oog te verliezen. Ik zeg niet dat dit ten aanzien van Efraïm het geval is... maar de kans is niet uitgesloten. En dat wil ik ten koste van alles verhinderen. Had ik de vrachtwagen in een wat andere hoek moeten zetten, Efraïm? Nee, hoor. Ik heb een uitstekend gezicht op het huis. Vooral op de voordeur. Er is absoluut wat gaande. Er staat weer een auto voor de deur. Kun je fotograferen, Jozef? Jazeker. Kunt je zien wat er op die wagen staat? Geef me de kijker even. Alfredo, wijnen en liqueurs. Zo even was er een bakker met kennelijk andere lekkernijen dan alleen brood. Je zou zeggen... er is duidelijk sprake van een feestje. Kijk, kijk. Het jongste kind komt naar buiten. Ewig en altijd is een blootje of in een vieze overhol... maar nu keurig gekleed. Hoe laat is het? De zo zo. Daar komt papa al aan. Vertraaid. Ruim twee uur te vroeg. Er bloemen bezig. En een bloem in zijn knoopsgat. Het jongetje roept wat. Mama komt naar buiten. Ze omhelzen elkaar. Omarmd gaan ze naar binnen. Er is duidelijk feest. Moet je zien. De achtertuin wordt versierd. Jozef, sluip naar de cabine en rijd terug naar mijn huis. Uit de dossiers moeten we zien te halen wat er aan de hand is. Van achteren de kust vrij. Ja, rijd maar weg. Het is vandaag 21 mei 1960. Geen verjaardag van de kinderen. Of het zou de verjaardag van het jongste kind moeten zijn. Ja, dat is mogelijk. Want hij zag er wel erg netjes uit. Ja, in de zogenaamde Hitlerkalender komt 21 maart niet voor. Ze kunnen tien jaar in Argentinië zitten en dat vieren. Ja, dat is ook mogelijk. Wacht eens even. Hier, hier heb ik iets. 21 maart, hun trouwdag. Ze zijn getrouwd, 21 maart 19. Hoera, Jozef, we hebben hem. We hebben hem. Ja, Hoe zou even. Hier, trouwdatum van de Eichmans, 21 maart 1935. Ze zijn vandaag 25 jaar getrouwd. Vandaar dat feest. U luistert naar het EO-programma Dit is de Nacht op Radio 1. Vannacht zend ik de hoorspelserie uit over de Mossad, de zaak Eichmann. Dit is een hoorspel naar gegevens uit het gelijknamige boek... over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst. Dit is deel 4. De val staat open. De vraag is, hebben wij die zekerheid? Onze mensen in Argentinië zijn ervan overtuigd. Maar dat is voor mij nog niet genoeg. Op welk bewijs wacht je dan nog? Op het overtuigende bewijs.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 Ik geloof toch niet, Isser, dat je je al te veel zorgen moet maken... over die Verenigde Arabische Republiek. <laughs> Nasser heeft in 56 e lesje geleerd. Die neemt niet zo gauw meer de wapens op tegen Israël. Daar ben ik ook niet bang voor. Maar ik hou rekening met de Syriërs. Die hebben dat lesje nog niet gehad. En die geloven nog in de overwinning. Kom nou, Kom nou, Isser. Dat is toch geen leger wat ze hebben? Generaals uit Egypte komen benen hun leger reorganiseren. Je onderschat de situatie, Nathan. Er staan twee volledig uitgeruste divisies in de Golanhoogte. Ze beschikken over een behoorlijk aantal migstraaljagers. En wat nog belangrijker is, ze hebben in Syrië behoefte aan een oorlog. Omdat het er economisch en politiek gezien één grote chaos is. Daarin steekt het gevaar. Is er... Breng binnen. Ik wil op korte termijn een mannetje in Damascus hebben... die daar heel diep infiltreert. Eddie Cohen? Eddie Cohen, bijvoorbeeld. Alsjeblieft. Heb je het al gelezen? Ja. Ik begrijp eruit dat je nu je overtuigende bewijs gekregen hebt. Kom hier, Esther. Laat ik je omhelzen. Kom hm. oh, nu... Nathan, we hebben hem. Het overtuigende bewijs is geleverd. De man die Ephraim op het oog had, is voor 100% zeker Adolf Eichmann. Hoe komt hij aan die zekerheid? Eichmann en zijn vrouw zijn getrouwd op 21 maart 1935. Ja? Eer gisteren was er op het adres in de Garibaldistraat groot feest. Eichmann en zijn vrouw waren op die datum exact 25 jaar getrouwd. Mooi zo. Mooi zo is er. Dat is dus het overtuigende bewijs waarop je wachtte. Precies. Maar dan nou ook ogenblikkelijk aan het werk. Ik wil morgenochtend een stafvergadering. Schrijf voor beste. Ik heb nodig uh, Ezra Youbal. Dat is de man die de strategie moet bepalen. Mm -hmm. Vervolgens uh, Naum Veret. wegens zijn kunstdichter van vermommen En om zijn enorme lichaamskracht. Precies. En vergeet Mirjam Amer niet voor het construeren van de operatie. Heel goed. Uh, en ook uh, Menasse de Rome. Uh, Voor het vervalsen van de documenten. En er moet een goede arts mee want papa moet in een goede conditie voet in Israël zetten. Nee. In deze bus zat hij ook niet. Dat was geen stadsbus hè? Dat heb je goed gezien. Deze bus kwam uit Esmara. Dat ligt hier zo'n 10 kilometer vandaan. Het zou natuurlijk best kunnen dat hij buiten Buenos Aires werkt. Ja. Dat zou heel goed kunnen gezien het feit dat hij altijd pas om ongeveer half acht thuis komt. Deze bus komt uit het noordelijke gedeelte van de stad. En maakt dan een grote omweg door het stadje. altijd in diezelfde armoedige regenjas. Eh, eigenlijk welgesteld lijkt hij me niet. Dat kan heel goed een houding van hem zijn... om zo min mogelijk op te vallen. Want reken maar dat u heus wel het een en ander... uit Duitsland heeft meegeraust. Maar goed, hij komt hier dus aan met bus 39. Wat doen we nu? Morgen gaan we de tijd bepalen hoe lang de bus erover doet... om van het beginstation bij deze halte te komen... Dan rekenen we de tijd terug vanaf half acht s avonds. Laten we zeggen, die bus doet er een uur over. Dan nemen we morgen allebei een bus die omstreeks half zeven vertrekt. Wij samen in de bus? Nee, nee, nee. niet in dezelfde bus natuurlijk. Maar na elkaar zo omstreeks half zeven. En dan moeten we goed uitkijken waar die opstapt. En waar die opstapt, daar stapt hij ook uit. En zo kunnen we achterkomen komen waar hij werkt en wat hij over uitvoert, Heel goed, Efraim. Op deze manier vallen wij het minst op. Nou, is hij nou uit het zicht? Ja, hij is de bocht om. Goed, rijd dan maar naar het restaurantje van vorige week... want ik heb inmiddels danig trek gekregen. <laughs> De eerste vraag die zich aandient is wel... hoe brengen we Eichmann van Argentinië naar Israël? Heb jij je gedachten daar al over laten gaan, Israël? Ja. Er zijn uit de aard der zaak slechts twee mogelijkheden. Of per vliegtuig of per boot... Het nadeel per vliegtuig is dat het wel heel moeilijk zal zijn... om een onwillige passagier door de douane te loodsen. Ja. Ik denk niet dat Eichmann erg zal meewerken bij deze operatie. Het voordeel van een schip is dat iemand veel gemakkelijker aan boord gesmokkeld kan worden. Uh, via de lading bijvoorbeeld. Maar het nadeel is dan weer dat zo'n reis 60 dagen duurt... Een prachtige bijkomstigheid is... dat er op het ogenblik in Argentinië feestelijkheden worden voorbereid... ter ere van het 150-jarig bestaan van de onafhankelijke staat Argentinië. Gaat er ook een afgevaardigde van Israël naar dat feest? Jazeker. Er gaat zelfs een officiële afvaardiging. En die gaan per vliegtuig? Die gaan met de El Alja. Mirjam, <laughs> wil jij dat bij de El alles goed uitzoeken? Wat voor afspraken er gemaakt zijn en... Op welk tijdstip ze naar Argentinië vertrekken? Oh ja. Bestaat er een lijndienst van de LAL op Argentinië? Dat niet. En daarom weet ik dat de delegatie niet met een lijndienst naar Buenos Aires gaat... maar met een gecharterd vliegtuig van de LAL. Het tijdstip staat nog niet vast. Maar dat zal wel binnen een maand plaatsvinden. Binnen een maand niet, denk ik. Maar wel binnen twee maanden. Hoe dan ook, ik zal dat precies uitzoeken. Een speciaal L.O. toestel dat om een zeer legale reden naar Argentinië vliegt. Dat is een heel bijzonder aspect, is er. Aanvankelijk ging mijn voorkeur uit naar een transport per schip. Maar nu ik dit hoor... Ja, Jam, zoek dit uit. Morgen weet ik meer. De volgende vraag is, wanneer starten we de operatie daadwerkelijk? Als we vandaag tot een afronding komen van het team... dan ga ik morgen naar de minister-president en dan stel ik voor dat we aanstaande maandag van start gaan. En hoe gaan we naar Argentinië? Ieder op eigen gelegenheid, neem ik aan. En dat niet alleen. Geen van ons vertrekt rechtstreeks uit Israël. Elk van ons reist eerst naar een plaats ergens in Europa. Parijs, Madrid, Amsterdam. Mm -hmm. Daar blijven we dan enkele dagen. En reizen dan, als dat mogelijk is... met een rechtstreeks de rechtstreekse vliegverbinding naar Argentinië. In Buenos Aires moet een geschikt huis worden gehuurd waar we samen kunnen komen en waar we eigen om te pakken hebben... kunnen onderbrengen tot het moment van de grote oversteek. Trekken we dan met ons allen in dat huis? Geen sprake van. Slechts één persoon huurt dat huis. De anderen nemen hun intrek in diverse hotels. Elk teken van samenzwering moet vermeden worden. Ik zal Evreem laten weten dat hij alvast voorzichtig... naar een geschikt huis moet omkijken. Overigens moeten jullie me nou even verontschuldigen... want ik heb een afspraak die ik niet kan afzeggen. Ik ben over een half uurtje terug. Ja, één vraag nog is er. Ja. Wie heeft in Argentinië de algehele leiding? Tja, wat zal ik zeggen? Ik vind waar we nu mee bezig zijn... een van de moeilijkste en vooral ook neteligste operaties... die de Mossad ooit heeft ondernomen. Ik vind dat ik ter plaatse persoonlijk de verantwoordelijkheid op me moet nemen. Ik ben over een half uurtje terug. Die is er. Wat bedoel je? Dat gewichtige gezicht dat hij trok ja. over verantwoordelijkheid. Man, hier kan is er geen weerstand aan bieden. Hier wil hij toch bij zijn? Hier, hier moet hij bij zijn. Dat kan toch niet anders? Ja? Ah, Dag, meneer Harrel. De minister-president verwacht u. Zal ik u even voorgaan? Graag. Ja? De heer Haral voor u. Ah, is er. Zo, ga zitten. Ja. De operatie staat nu dus voor de deur, hè? Ja. Volgende week vertrekken de eerste. Een hele organisatie, hè? We hebben niets aan het toeval overgelaten. Maar daar komt wat bij kijken. Visums, gezondheidsattesten, hm? paspoorten, sommige vervalst, vliegverbindingen, hotelreserveringen en ga zo nog maar even door. Zeg, ken ik deelnemers aan deze operatie persoonlijk, dacht je? Nee, dat geloof ik niet. Behalve natuurlijk Ezra Juba. Ja, natuurlijk ken ik Ezra. Die is hier geboren. Heeft hij de leiding? Hij heeft uh, de leiding, ja. Hmm. En de overige medewerkers zijn allemaal overlevenden van de nazi-terreur. Yeah. Ze hebben in concentratiekampen gezeten. Ze hebben hun ouders en verdere familieleden in de gaskamers verloren. Het is dus onnodig te zeggen dat zij allen zeer gemotiveerd zijn... om deze massa voor zijn rechters te brengen. Yeah. Yeah. Maar ik kwam hier om je te zeggen dat ik ook mee ga. Jij gaat ook mee? ja. En laat ik eerlijk bekennen dat ik er ook graag bij wil zijn... bij het moment van de arrestatie. Dat zal me een grote voldoening geven. Maar dat is niet de eigenlijke reden waarom ik meega. Die reden is dat ik persoonlijk de verantwoordelijkheid wil dragen. Ezra heeft de leiding en ik sta als het ware ook onder zijn gezag... maar ik wil erbij zijn als er onverhoopt iets misgaat. Ja, daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht, Isser. Het is een zeer precaire onderneming... De relatie tussen Argentinië en Israël is goed. Argentinië heeft destijds in de zijn van de Verenigde Naties gestemd... voor de totstandkoming van de staat Israël. En mochten zij erachter komen dat onze agenten in hun hoofdstad een ontvoering beramen... dan zouden ernstige politieke repercussies daar wel eens het gevolg van kunnen zijn. Dat besef ik heel goed, David. En dat is dan ook de reden waarom ik meega. Loopt het mis, dan wil ik in de eerste plaats de autoriteiten al daar zien te overtuigen van de uitzonderlijkheid van de misdaden die Eichmann begaan heeft. En dat wij hem niet willen vermoorden, maar hem voor een rechter willen slepen. Ja. En misschien wil ik dan ook nog wel zien te suggereren... dat wij hem natuurlijk aan de Argentijnse autoriteiten uitgeleverd zouden hebben. Maar als dat allemaal niets uithaalt... dan wil ik, dan eis ik van alle medewerkers... dat zij mij dan aanwijzen als de organisator. En dat ze alles ondernomen hebben op mijn uitdrukkelijk bevel. Ik begrijp je overweging en ik heb er alle begrip voor. Maar in vredesnaam is er zorg ervoor dat de operatie goed afloopt. En dat niet in de laatste plaats, omdat we het hoofd van de Mossad... hier eenvoudig niet kunnen missen. We zullen ons best doen, David. Sterker, we zullen doen wat in ons vermogen ligt. En meer dan dat. Reken daarop. Mirjam, daar ben ik. Zo ben je daar. Wat kijk je boos. Ja, ik zit hier een half uur mijn eentje te wachten. En ik ben wel de enige vrouw in dit etablissement. Alle blikken zijn op mij gericht, hoor. Dat laat zich denken, want je ziet er geweldig uit. Mm. En blijf vooral vriendelijk kijken. Ja. Je ziet eruit als een geboren en getogen Argentijnse. Senor. Uh, wil jij nog wat? Uh, nog maar een koffie. Dos café, per favor. Si, senor. Maar nu ter zake, Mirjam. We hebben een redelijk huis gevonden. Dat als basiskantine voor de operatie. Nahum Verat gaat daar wonen. Alleen. En alleen jij bezoekt hem regelmatig. Dan neem je wat boodschappen mee. Je bent Nahums vriendin, zijn secretaresse, zijn zuster. Al wat mensen die jou mogelijk naar binnen zien gaan... maar kunnen of willen bedenken. Ik blijf in mijn hotel wonen? Je blijft in het hotel wonen. De eerste dagen laten we het huis ongemoeid. Maar aanstaande woensdag hebben we dan de vergadering. Dorscafé. Grazie, senor. Die avond komen op verschillende tijden Esra en Minasse bij Naoma op bezoek en zij blijven daar. Jij gaat terug naar je hotel. De volgende dag kom ik een half uur nadat jij weer bent gearriveerd. Onze vriend Clement wordt nu geen moment meer uit het oog verloren. Wij kennen zijn handel en wandel. En donderdag slaan wij toe. Donderdag aanstaande? Donderdag aanstaande. Je beseft toch wel dat het minstens een week duurt voordat het El Altoestel terugkeert naar Israël, hè? Ja, dat weet ik. Dus je houdt onze vriend een week lang in ergens vast? Inderdaad. Ben je dan niet bang dat een grote stampij op kan volgen als een familiealarm slaat? Daar ben ik niet zo bang voor, Mirjam. Zij wonen hier onder een andere naam met vervalste papieren. Ze kunnen niet naar de politie gaan en zeggen... mijn man heet eigenlijk zus en zo en nu zijn we bang dat hij is gearresteerd. Mm -hmm. Ze kunnen hooguit de vermissing van de heer Ricardo Clement bij de politie melden. Ja, maar mocht er een grote publiciteit ontstaan... dan zal het toch denk ik me moeilijk worden om hem het land uit te krijgen. Dan zullen wij inderdaad onze plannen aan de ontstane situatie moeten aanpassen. Maar daar loop ik nou nog niet op vooruit. Ga jij nou dadelijk met je boodschappen met je naar Nahum? Het huis is hier vlakbij en zegt naar Hoem... dat we aanstaande woensdag de beslissende vergadering hebben. De arrestatie zelf zou je een klassieke operatie kunnen noemen. Een half uur voor de verwachte aankomst van de bus stopt Manasse met zijn auto een 30 meter voor de bushalte. Hij doet zijn motorkap open, frutselt wat, gaat starten... maar de motor weigert. Hij loopt naar de telefooncel op de hoek... telefoneert en gaat terug naar zijn auto. Hij rommelt nog wat in de motor. Een kwartier later komt Jozef in overal. en gaat sleutelen... Intussen ligt Nahum in de auto bij de achterbank op de grond. Als Eichman uit de bus stapt, moet hij langs de auto lopen. Op het juiste moment grijpen Manasse en Jozef hem beet... en duwen hem de auto binnen... waar Nahum al met open armen ligt te wachten. Jozef doet de motorkap dicht... En Manasse rijdt via een van tevoren uitgestippelde route... naar dit huis, gevolgd door Jozef. Manasse rijdt hier dan de garage binnen. Eichmann is intussen door Nahum in een deken gewikkeld... en wordt dan binnengedragen. Voilà. Iemand iets te vragen? Niemand? Nou, ten aanzien van de operatie niet. Nee, dat zie ik voor me. Dat loopt gesmeerd. Maar ik ben erg benieuwd wat er daarna gebeurt. Ja. Hoe krijgen we met land uit? Dat zal Israël jullie vertellen. Jullie zullen begrijpen dat dat het moeilijkste deel van de operatie wordt. Nou doet zich een zeer gelukkige omstandigheid voor... dat in verband met de feestelijkheden hier... een officiële delegatie uit Israël naar Argentinië komt. Ze arriveren hier overmorgen met een toestel van de LAL. Wij arrangeren dan een ongeluk... waarbij een van onze agenten, die bij de bemanning van het vliegtuig hoort... zogenaamd met een hersenschudding naar het ziekenhuis wordt gebracht. Dr. Lubanski hier is zijn beste vriend... komt hem dagelijks in het ziekenhuis opzoeken... en vertelt hem dan tevens hoe hij de symptomen van zijn hersenschudding moet beschrijven. Op 20 mei voelt de agent zich dusdanig hersteld... dat hij te kennen geeft terug te willen naar Israël. Zo mogelijk vraagt hij om een medisch attest. Dr. Lubanski haalt hem op... en ogenblikkelijk worden de papieren in orde gemaakt voor Eichmann. Die krijgt de papieren van die gewonde steward, zal ik maar zeggen. Heel goed, nou. Maar uh, hoe komt Eichmann dan aan boord van het toestel? Uh, ik heb nog een idee dat ik verder wil uitwerken... maar in principe komt het hierop neer... De betrokken steward, in werkelijkheid dus Eichmann... is nog wat dizzy vanwege het ongeluk. Eichmann krijgt een la uniform aan... wordt door dokter Lubanski behandeld met een lichte verdoving... en gaat zo tussen twee bemanningsleden in het vliegtuig binnen. En dat was dat. Ja. ja, ja, ja, ja, we praten nu wel wat gemakkelijk over. Maar vanaf het moment van de arrestatie tot aan de start van het vliegtuig... zal zich nog menig spannend moment voordoen... Reken jullie daar maar op. Nee, ik kan niet slapen. Heb je een sigaret voor me? Natuurlijk. Zo, alsjeblieft. Hm. Merci. Ben je zenuwachtig? Zenuwachtig? Nee, geen spoor. Maar ik kijk wel gespannen uit naar de dag van morgen. Ja. Ja, dat doen we allemaal. Weet je wat mij wakker houdt? Nou? Dat ik morgen de man in mijn handen krijg... die je zo haast wel zeggen, hoogstpersoonlijk... mijn vader en moeder... mijn zusjes en mijn grootouders... heeft vermoord. Zomaar. Voor niks. Totaal onschuldige stakkers. Ik zal je wat zeggen, man. Ik lig om dezelfde reden wakker. Maar we zullen ons moeten beheersen. We moeten ervoor waken dat we onze gevoelens... Oh, Maak je daarover geen zorgen, Isra. Ja, als ik naar mijn gevoel te werk zou gaan... Maar ik heb mezelf volkomen in de hand. En ik kijk met spanning uit naar de dag van morgen. Ja. Morgen slaan we toe, manasse. Morgen slaan we toe. Dit is de nacht.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 Dream a little dream of me op Radio 1 in Dit is de Nacht. En in deze nacht zenden we een hoorspelserie uit. Een zesdelige hoorspelserie over de zaak Eichman. Het gaat over Adolf Eichmann. Hij is een van de daders van het Hitler-regime die zich schuilhoudt in Argentinië. En de Mossad heeft als taak deze misdadiger naar Israël te ontvoeren... om hem alsnog te kunnen berechten. En zometeen na het nieuws om vier uur met Rashid Vins. het laatste nieuws uit Binnen en Buitenland... gaan we verder met de laatste twee delen in deze serie over de zaak Eichmann. Maar eerst muziek van Switchfoot. Dit is Yesterdays. I'm When is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hit. It. In other places but the horns, they blowin' that sound Way on down south Guitar George, he knows all the chords, Money's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. With Dan and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, to play him. Living it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Call rock and roll and the sultans yeah the sultans that play creole